4 uur. Dit is Radio 1 met Ger Jochems en Tessel Blok. De mythe van de monarchvlinder doorgeprikt. En betrokkenheid van Nederland bij Syrische oorlog komt steeds dichterbij. Dat straks in Villa VPRO. Nu eerst het NOS Journaal met Mark Visser. De Voedsel- en Warenautoriteit roept miljoenen kilo's rundvlees terug... omdat er mogelijk paardenvlees in zit. Omdat de herkomst van het vlees niet duidelijk is... kan de voedselveiligheid niet worden gegarandeerd... Naar schatting is tussen januari 2011 en januari van dit jaar 50 miljoen kilo vlees verhandeld in Nederland. Het rundvlees is verkocht aan 130 Nederlandse afnemers. En die hebben allemaal een brief gekregen van de Voedsel- en Warenautoriteit. 30 afnemers van het bedrijf die vlees hebben afgenomen. Die moeten nu gaan uitzoeken van waar zij dat hebben afgezet. Dus waar dat in is terechtgekomen bij volgende bedrijven en mogelijk in winkels. En dat moet in twee weken geregeld zijn: zodat we daarna kunnen kijken of het allemaal teruggehaald is. De voedsel- en warenautoriteiten benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn dat er een gevaar is voor de volksgezondheid. Het is voor het eerst dat zo'n grote hoeveelheid vlees in Nederland wordt teruggeroepen. De regeringspartijen VVD en PvdA reageren verschillend op de aanbevelingen van een Tweede Kamercommissie over de huizenprijzen. Die commissie vindt dat de overheid de mogelijkheden om geld te lenen voor de aankoop van een huis moet kunnen beperken en dat er ook moet worden ingegrepen als er te weinig wordt gebouwd. VVD-Kamerlid Visser benadrukt dat er allerlei maatregelen genomen zijn om het leenbedrag te beperken. Ik denk dat de oplossing ook niet meer overheid is. Ik denk dat de oplossing is meer concurrentie en meer transparantie. Dus niet zozeer meer overheid met meer prijsneugeling. Want we hebben gezien waartoe dat leidt binnen de huursector. Uh, wij denken niet dat dat de oplossing is voor de koopsector. De PvdA is juist wel voor meer mogelijkheden voor de overheid om in te grijpen. De partij vindt dat de overheid moet optreden als de prijzen te hoog zijn... of als er te weinig huizen worden gebouwd. Schiphol moet van kartelwakend ACM opnieuw zijn huiswerk doen. De luchthaven weigert al jaren om vliegmaatschappij Transavia... te laten aanmeren aan de H-pier. De ACM vindt dat de luchthaven de weigering van Transavia... onvoldoende heeft onderbouwd. De H-pier is in 2005 speciaal voor prijsvechters gebouwd. Inchecken gaat hij sneller en de kosten voor de luchtvaartmaatschappijen... die van de pier gebruik maken, zijn lager. Schiphol moet nu voor het gebruik van de H-pier duidelijke criteria formuleren. Transavia zegt in het Parool jaarlijks miljoenen euro's duurder uit te zijn... doordat het de hier niet mag gebruiken. Dan het weer, vooral in het Zuidoosten en Oosten valt er een enkele bui. Vannacht en morgen gaat het vanuit het zuiden opnieuw regenen. Overdag breekt soms ook de zon door. Temperatuurverschillen zijn groot, met 15 graden in Limburg en slechts 6 op de wadden. Verkeersinformatie krijgt u van Wijnand Smaan. Ja, verkeersinformatie inderdaad. Op de A10 Zuid richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd... tussen Oud-Zuid en het Amstel Business Park. Vijf kilometer, twee rijstroken zijn dicht. Verder was dagelijkse files rond Utrecht en Rotterdam... die op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... die is het langst, voor Leusden zes kilometer. Van en naar Deventer ligt de treinverkeer stil... en de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Na de ster gaat Villa VPRO verder. Blijf luisteren.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 is Radio 1, Villa VPRO, Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Wij zijn nog bij u tot half vijf op Radio 1. Met zo meteen ons buitenlandspanel, maar eerst tijd voor de wetenschap... met Frederik Melman. Frederik, welkom. Hey. De monarchvlinder die heeft een bijna, mag je wel zeggen... iconische status als vlieger en navigator. Klots. Miljoenen van die vlinders trekken elk jaar duizenden kilometers... Van Canada naar Mexico. Uh, Mexico, Centraal-Mexico. Die komen ze altijd ja. feiloos aan. Het ja. is een wonder. Ja, ja. ja. ja. ja het is uh, inderdaad een, een mythe. Je kent die beelden wel. En het is een prachtig beestje, oranje, zwarte strepen, patronen hangen ze met z'n allen in die boom. En uh, David Attenborough, die, die Britse natuur. Ja. Uh, die, die dat is echt inderdaad fantastisch. Hoe kan dat nou? En uh, nou ja, inderdaad, die naam hebben ze. En uh, Duitse onderzoekers, uh, Hendrik uh, Morritsen... niet tenminste, die heeft heel veel onderzoek gedaan... naar navigatie bij dieren. Die heeft gekeken van, ja, is dat wel waar? Zijn dat zo'n wonderlijke navigators? Nou, heeft hij die dieren uh, in het uh, oosten van Canada losgelaten? Uh, uh, ze getracked, zal ik maar zeggen. Uh, nou, ik, ik, ik, ik moet het anders vertellen. Wat hij gedaan heeft, hij heeft die uh, beesten... vanuit Oost-Canada losgelaten. Mm -hmm. En uh, gekeken van, vinden ze een weg? Nou, dat doen ze in principe... Prima, dat doen ze normaal en heeft hetzelfde gedaan. Alleen heeft ze 2000 kilometer verderop naar het westen in een doosje gebracht en daar weer losgelaten. Van doen ze dan hetzelfde? Eh? Vinden ze dan de ze weg, weg de naar weg, Mexico? Sturen ze bij? Weten ze daarvoor te corrigeren? No way. Ze vliegen zo hop <laughs> recht de oceaan in. Dus ze zijn wel zo van voor geprogrammeerd om mooi in die rechte lijn te vliegen. Wat ook op zich een kunst is trouwens. Is een kunst, maar ja. Maar van navigatie is dus geen sprake. Nee, precies. Nee. Dus in één lijn. En als er maar iets misgaat of zo, nou ja, dan... Uh, nee, maar zijn toch, ze dan want voor de, de uitzending hebben we het hier natuurlijk over gehad. En toen ja. dacht ik ook, als je in een rechte lijn kan vliegen, moet je ook kunnen navigeren. Want anders ga je gewoon uh, met ja, alle dingen is... mee. Dan corrigeer je je ook niet voor, uh, voor winden en dat ja. soort dingen. Ja, ze, ze corrigeren wel, ze, ze, ze oriënteren zich op, op uh, bergketens en zo. Maar ja, blijkbaar, als je dus verplaatst, dan zijn ze zo in de war. En ze hebben hetzelfde gedaan door die beestjes, dat is een beetje sneu, maar ze hebben ze in doosjes gestopt. En aan een draadje vastgeplakt en gekeken van, hoe corrigeren ze nou precies voor de richting waar ze heen gaan? Dat hebben ze het zo kunnen ah, <laughs> gaan checken. Maar. Vastgeplakt? Ja, echt een soort van klein draadje op een rug. Maar dat is dan toch ook helemaal niet een vergelijkbare situatie met vrij vliegen? Ik kan me voorstellen dat zo'n beest Ja. van... ja, bekijk het maar met je studie. Ik navigeer helemaal super. niet meer. Ja. Nee, het is ook niet inderdaad uh, helemaal de natuurgetrouwe situatie. Maar ja, ze hebben, ze hebben ook gekeken naar... ze hebben 50 jaar lang eigenlijk... Vlinders gelabeld, zoals je dat kent. Ik heb hier een plaatje, ik zal het je even laten zien. Ze ja, ja, zo als, ja, maar ik dacht, zo'n grote, zo grote ja. koeienlabel, dan, dat, dat, dat houdt een vlinder niet. Nou, dus wel. Het is, ja. ja, het is echt een sticker. Vijftig jaar lang heb je dat gedaan en gekeken van... Uh, komen ze inderdaad allemaal mooi op die plek in het centraal uh, Mexico... wat we denken, terecht. En dat valt dus best wel tegen. Ja, er zijn een hoop vlinders en die komen allemaal op die plek terecht. Maar er zijn ook blijk nu een hoop vlinders die gewoon de weg kwijtraken... die inderdaad de oceaan vliegen of die op een andere plek terechtkomen. Dus ik denk dat we moeten zeggen dat... Inderdaad, heel knap, die lange afstand, maar een goede navigator... Nee, zijn ze niet. Mieten nee. doorgeprikt. Ja. Ja. Nou, lekker, dankjewel, je wel, Frederik. Ze hebben Mijlvan. het eigenlijk niet nodig gehad ik... om uh, goed te kunnen navigeren. Ze zijn met zoveel dus als er een paar de pijp te gaan. Oh, zo is het, miljoen. die Prime aan de bomen en zo. Ja. Oké, okay, Frederik, dankjewel. tot volgende week. Hai. Het Buitenlandpanel, met vandaag... Jacob Pekeloor, universitair docent geschiedenis... van internationale betrekkingen aan de Universiteit van Utrecht... en Thea Hilhorst, bijzonder hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw... Aan de Universiteit van Wageningen. Welkom beiden. Hallo. Jacob ja. Pekerlooi, uh, je bent nieuw in ons ja, panel. Het schijnt, <laughs> ja, fijn, hè? Ja. Geschiedenis, internationale betrekkingen ja. en daarbinnen nog een specialiteit. Nog nou, om... eigenlijk ben ik Duitsland-expert, uh, maar ik uh, geef ook heel veel uh, onderwijs over, uh, ja, in feite de wereldgeschiedenis van de 20e eeuw. Ja. En, uh, nou hou... heeft Duitsland daar natuurlijk ook een fikse rol in gespeeld. Precies, dus een paar, paar zwarte bladzijden onder andere. Ja, ja. Dus, uh, nee, ik, ik hou heel veel bij om, omdat ik, ja, ik begeleid ook studenten bij scripties over van alles en nog wat. Ook natuurlijk de laatste jaren heel veel de Arabische lente en dergelijke. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Wat nu natuurlijk uh, heel erg de internationale betrekkingen beïnvloedt, dat is natuurlijk de situatie ja. Noord-Zuid-Korea. Uh, Zuid-Korea is inmiddels naar de hoogste fase van waakzaamheid gegaan. Want, uh, Noord-Korea heeft een tweede raketproef ja. afgekondigd. Ze hebben ja. hun raketten verslept naar de Oostkust... Ja. waar ze dan helemaal in gereedheid worden gebracht voor... god knows what, mm -hmm. dat weten we niet. Mm -hmm. uh, de inlichtingendienst van de Zuid-Koreanen is uitgebreid. Nou, zo escaleert de boel gezellig verder. Um, ja, ja. Ja, uh, wat, ja, wat, wat, ja, wat kunnen we verwachten? Dat is een, uh, de moeilijkste vraag natuurlijk, omdat we uh, helemaal niet... In dat land heel goed kunnen kijken. Dus er is opmerkelijk weinig bekend over hoe uh, de Veiligheidsorganisatie, dus de, de Organisatie voor Buitenlandse Veiligheid, de militaire staf en dergelijke, functioneert in dat land. In hoeverre uh, um, Kim Jong-un uh, Jong Jong uh, daar inderdaad de zoon, uh, ja. aan de, ja, de zoon natuurlijk uh, aan de touwtjes trekt. Of dat hij uh, misschien uh, alleen maar een, een marionet is van uh, andere mensen. Dat is allemaal zeer onduidelijk. Het... het, het heeft er de schijn van dat hij probeert eigenlijk zijn positie te bevestigen door uh, heel duidelijk uh, uh, ja, agressieve daden te, of, of ag agressie uit te stralen en daarmee zijn positie te markeren. Ook een beetje zichzelf on, um, onmisbaar te maken of als een soort speel te maken voor, het voor, uh, voor de Koreaanse politieke top, Noord-Koreaanse ja. politieke top. Maar of het echt zo is, dat weten we niet. Nee, en de Zuid-Koreanen, omdat je het niet weet, dat kan dus heel eng zijn. Mm -hmm. Eigenlijk blijven de Zuid-Koreanen. Uh, Redelijk cool. Ja. Ik bedoel, ze nemen ja. allerlei voorzorgsmaatregelen, maar dat ja. geblaf van, van Noord ja. beantwoorden zij niet met geblaf terug. Ze houden zich behoorlijk nee, rustig. Nee, ze markeren duidelijker dan in 2010, hè, toen er ook een beetje een escalatie was, uh, waar de grenzen liggen. Dat valt wel op. Uh, maar daar houden ze het ook toe beperkt. Ze zeggen wij, wij zullen zeker op elke uh, aanval reageren. Mm -hmm. En dat denk ik ook dat het verstandig is. Uh, want ze maken daardoor de stakes wat hoger. Ze, maken ook, ze geven veel duidelijker dan destijds signalen af. Van, ja. Je kan dus te ver gaan, pas op. Uh, dus ze analyseren zelf ook dat dit nu ja. wel eens de big thing zou kunnen nou, worden. Ja, uh, het kan goed uit de hand lopen, maar zij zijn dus zo verstandig om aan de ene kant dus die grens uh, aan te geven. Maar aan de andere kant inderdaad ook steeds, ja. als het ware toch openingen te bieden. Ze zoeken bijvoorbeeld steeds contact. Met, uh, de Noord-Koreanen, die, die, de verschillende hotlines die ze hebben, die, die nemen ze niet op. Nee. Elke dag nee. wordt het getest. Ja. Uh, um, um, de Zuid-Koreanen blijven het proberen. Ja. Ja. Overigens werd ook bekend dat de Amerikanen wel een, uh, proberen contact te onderhouden. Maar dat doen ze meestal via sporters? Nou, nee, ja, dat is een goeie. Uh, Rodman, Dennis ja. Rodman, die een maand geleden ongeveer daar was. De laatste Amerikaan die in het openbaar contact had met de Noord-Koreanen. Maar nee, er is een backchannel. Dat is uh, sinds uh, een, dag of, een dag, denk ik, ongeveer bekend. Uh, uh, het New, Yo New York-kanaal noemen ze dat. En uh, uh, eigenlijk vrij regelmatig, al een aantal jaren lang... ik denk via de VN-vertegenwoordiging... Uh, uh, mm -hmm. uh, bestaat er een contact uh, wat uit het zicht wordt gehouden... maar wat een beetje naar voren is gekomen de laatste paar dagen... in CNN uh, wordt daar onder andere over gesproken... om toch een beetje uh, ja, direct, direct, maar, ja, direct contact te hebben. Dus. Maar helaas heeft het niks opgeleverd. Want uh, uh, ook vlak voor deze escalatie... Uh, was er nog zo'n gesprek? Uh, maar ik kwam natuurlijk niet verder dan een uitwisseling van standpunten. Ja. En een waarschuwing van de Noord-Koreanen: we gaan de boel uh, um, ja. wat ja. forser aanpakken. Ja. Ja. heel Horst, een belangrijke rol voor dit, in dit conflict is weggelegd. We weten het allemaal langzamerhand voor China natuurlijk. De grote broer, et cetera. Maar China is ook, dat is ook alweer enige weken aan de gang, volgens mij behoorlijk kwaad. Ze hebben ook inmiddels de grens met Noord-Korea voor toeristen dichtgegooid. Is dat een significante daad eigenlijk? Nou, dat denk ik wel. En uh, zeker in, in, in die buurt zou je toch ook verwachten... dat China echt een, een, een rol kan spelen naast Zuid-Korea. Maar Zuid-Korea is natuurlijk weer heel afhankelijk van de Verenigde Staten. Die kunnen zich ook rustig houden... omdat ze weten dat ze de Verenigde Staten achter zich hebben staan. Maar uiteindelijk, ja, ik denk op de langere termijn... Ja. denk je ook niet dat China de sleutelrol heeft Ja, hier. Ja, mm -hmm. het is ook wel... Goed om te merken ja. dat China nu mee heeft gedaan bijvoorbeeld aan de VN-resolutie... Uh, in reactie op die laatste atoomproef. En ja. uh, dat China nu inderdaad bijvoorbeeld die grens... Uh, ik neem aan dat het ook een beetje een symbolische daad is... die grens sluit, om duidelijk te maken. Uh, wij, wij geven jou geen vrije brief. En ze zeggen ook hier en daar met wat omsluierde taal... Mm -hmm. meer dan ze de laatste jaren hebben gedaan. Ja. We ja. hebben het over ja. landen moeten de wereldorde niet storen. Dan nou. noemen ze Noord-Korea niet bij naam. Mm -hmm. Nou, Xi Jinping, hè, de nieuwe Chinese leider... Ja. die lijkt wat duidelijker uh, um, misschien ook gebruik te maken... van het feit dat, een wisseling heeft, dat er een wisseling is geweest. Ja, terwijl te markeren. vrede betekent. Thea, denk, ja, je, ja, dat, dat denk je dat China ja. heeft natuurlijk... als we het hebben over, over uh, de, eigenlijk de laatste vriend van Noord-Korea... ze helpen natuurlijk het land ook met hulpgoederen, met humanitaire hulp... Ja, maar dat, dat... daar hebben ze natuurlijk wel een dreigementje. Nou, niet alleen een dreigementje, hand. maar ook welke relatie je ook hebt in zo'n situatie, is natuurlijk goed. En dat geldt ook internationaal wel, wel sterker. Want ik denk ook dat wat jij net zei, dat dat nee. ook wel zo is: dat we met Noord-Korea zijn er soms ook weer meer contacten dan we weten of dan we kennen. Zeg maar. mm. Dus ook bijvoorbeeld op mijn terrein, de humanitaire ja? hulp, daar weet ik ook al jarenlang. Gaat er wel degelijk humanitaire hulp naartoe. Ja, ja, ja. Maar dat komt ja, dan vanuit van landen. vanuit het Westen. Ook vanuit het Westen. Ja, ja. Vanuit landen die officieel geen banden onderhouden met Noord-Korea. Maar dat spelen ze dan bijvoorbeeld via het Internationale Rode Kruis. Dat ze niet ja, gezien worden ja. om te geven, maar toch geven. Dus op die manier, nou ik wilde echt niet uh, iets groters van maken dan het is. Of daar allerlei hoop aan ontlenen. Maar ik denk wel dat we minder zien van de. Net wat jij ook daarnet zei, ja, van de, de koper toch een paar hintjes ja, ja. van stille diplomatie nu ja. naar buiten. Maar dat speelt natuurlijk voortdurend. En het is. Maar goed dat wij dat niet weten. Want dat zou dat ook alleen maar in gevaar brengen. Ja, ja, ja. Dat moet je natuurlijk ook uh, met rust laten. Maar dus in die zin is het ook net iets minder geïsoleerd dan soms ja. Ja, en we wordt. Dus, uh, misschien is het ook wel iets vergelijkbaar met vroegere crisis. Als we nu natuurlijk nu we er bovenop zitten... en ook bang zijn voor het atoomgevaar uh, denken. Ook uh, in, in, natuurlijk in de Duitse kwestie. Uh, Bondsrepubliek DDR, uh, met name in de jaren 50 en 60... Ging het soms er erg spannend aan toe. Straaljagers die over de Rijksdag, het gebouw van de Rijksdag... Ja. maar heel af en toe een vergadering was van het West-Duitse parlement. Uh, heel diep gingen vliegen en dat soort dingen. Daar hadden de Amerikanen ook vervelend op kunnen reageren. Hebben ze meestal, vaak al zelfs van tevoren afgesproken... met de Russen, uh, een moderate, gematigd op gereageerd. Maar goed, ja. het blijft natuurlijk zo dat zelfs bijna op een per ongelijke manier... het gewoon ja, uit de hand het kan, kan lopen. Ja, dan gaat het ja, van knalboom pas. Er zijn de afgelopen 40 ja. jaar tal van incidenten ja. geweest. Ja. Nu ja. op dit moment ja. is zo'n incident natuurlijk buitengewoon slecht. Ja. Ja. Ja. Even nog tot slot dan, uh, Jacob mm -hmm. Pekeldoor, over de rol van de Amerikanen. Die zijn langzamerhand bezig Net iemand met risk... die heel, uh, uh, <laughs> heel erg stiekem en uh, geduldig bezig is... allerlei mm -hmm. wapentuig bij elkaar te verzamelen. Doen mm -hmm. die Amerikanen ook. Mm -hmm. Oceaan, uh, flietekschep, ja, ja, ja, et cetera. Ja, ja, ja. uh, is dat nou een geruststellend iets voor die Zuid-Koreanen? Of denken ze... Wacht dus even, dat helpt alleen maar bij het, uh, het, het escaleren van het conflict. Nou ik, ja, ik heb het gevoel dat de Amerikanen in het begin iets te uh, uh, fel hebben gereageerd... omdat ze bang waren dat de Zuid-Koreanen misschien de veiligheidsgarantie... van de Amerikanen niet zouden geloven. En dat ze daarom uh, uh, die B2, dat geloof ik, uh, bommenwerpers naartoe hebben gestuurd... om eigenlijk duidelijk te maken, nee, als er met jullie iets gebeurt... dan staan wij pal. En dat had misschien niet gehoeven... Uh, want de Zuid-Koreanen lijken zich eigenlijk wat autonomer te gedragen. Misschien ook wat meer zelfvertrouwen te hebben als, als wij denken. Ja. Oké. Okay. Syrië. Syrië. De slachtoffers van de Syrische burgeroorlog, er zijn er enorm veel. Uh, er komen per maand, nou, ik heb die cijfers uh, net laatst gezien, maar honderden bij, dagelijks. Um, die hulp die komt niet echt op gang. Libanon gebeurt helemaal niks. Daar zitten er 30.000 of zo. Daar gebeurt dus helemaal niks. We hebben het er vorige keer ook nog eens over gehad. Maar waarom komt die nou niet op gang? Nou, weet je, in de buurlanden is er wel degelijk natuurlijk wel wat hulp. Er is te weinig hulp in Syrië. Het is, echt, uh, het is gewoon dramatisch wat er gebeurt. En daarmee vergeleken met de noden die er zijn, is er heel weinig hulp. De grootste zorg is eigenlijk voor mij... Het, de gebieden die door de oppositie gecontroleerd worden in Syrië... En daar woont natuurlijk miljoenen mensen. En een, uh, die waren al in de problemen omdat oogsten, het graan niet goed gemalen kan worden. Omdat de molens niet meer werken, omdat ze gebombardeerd zijn. Ja. Nu is er zelfs acuut gebrek aan water, acuut gebrek aan basismiddelen. Dus zijn we duidelijk het, het land nu Niet zelf. over die vluchtelingenkampen. Nee, we hebben het niet nee, over de vluchtelingenkampen. Over de, we hebben het over mensen. Jezelf. Ja, waarvan je eigenlijk natuurlijk ook zou willen dat ze niet allemaal naar vluchtelingenkampen ja, komen. We, want dan ja. wordt het alleen maar dramatischer. Want als ja. dus je wil dat de mensen toch zoveel mogelijk in het land zelf bedienen. Nou, en dat gebeurt dus bijna niet. Nee, en dat is ook wel duidelijk waarom dat niet gebeurt. Want je komt dat land niet in. Je komt het land niet in. Nou ja, er zijn wel degelijk natuurlijk uh, via de frontlinie gaan. Er wel degelijk. Het Syrische Rode Halve Maan gaat erin. Mm -hmm. En via de grens gaat er ook wel naar binnen. Want er maar zijn wat? de Precies grens wat je wordt zei. natuurlijk ook niet meer gecontroleerd nee, door de overheid. Nee. Dus je zou ook kunnen denken, goh, je rijdt er zo in met je hulp. Want dat is zo. De weg is open. Maar er staat toch wel wat in de weg. Want het is natuurlijk formeel gezien toch illegaal. En daarmee heb je meer problemen als er, uh, ja, als er veiligheidsincidenten zijn of wat dan ook. En uh, heel veel organisaties die durven het ook niet. Er zit soms gewoon een ja. beetje gebrek aan ja, lef. Ja. Er zijn nou ja. ook weinig organisaties ter plekke die... Kunnen helpen, omdat het ja, toch politiek ja, ja. ingewikkeld is nu, hè, met ook ja. met die qaeda verhalen. Maar eigenlijk is het vooral teleurstellend dat er niet harder gewerkt wordt aan iets van een politieke oplossing. Nou, maar dat in ieder geval de vraag, humanitaire ja. hulp. Maar ja. ja, waarom binnen kan te dat niet? Waarom zou inderdaad niet via de VN. Uh, uh, ja. uh, of kan de VN zelf met Assad, met het regime. Mm -hmm. Want dat is in andere landen ook gebeurd. Dat ja. gebeurde in Soedan, dat gebeurde ja. in andere eh, gebieden waar ellende oorlog is. Mm. Waarom kan dat hier niet? Ja, een wezenlijk probleem is dat de wil in de, in de veiligheidsraad van de Verenigde Naties niet bij alle vijf hè, permanente leden aanwezig is. Dus uh, China en Rusland blokkeren. Uh, maar blokkeren die humanitaire hulp? Nou ja, alles wat in de buurt gaat van een uh, intrede in de soevereiniteit van Assad, dat blokkeren ze. En hm. voor veilige humanitaire hulp, Um, vinden, veel westerse landen zou je verder moeten gaan dan, dan uh, via de officiële Syrische kanalen. Denk jij dat ook, Thea? Nou, je kunt wel degelijk... Kijk, als je natuurlijk de, de lat te hoog legt, dan zit het gewoon in het diplomatieke, zit het helemaal vast. Ja, ja. Maar je zou ook kunnen kijken of je de lat iets lager kan leggen ja. en gewoon kunnen beginnen met het, met het afspraken maken over humanitaire toegang, zoals ja. ook vroeger inderdaad is gedaan ja. in Sudan, Operation Limeline Sudan. Ik sprak net de directeur van Arsens zonder Grenzen, die zei ook van ja, er is gewoon er zijn wel mogelijkheden voor, maar het mm. gebeurt niet. Maar zou, en een van het, de problemen ja, is natuurlijk ja. dat de Verenigde Naties daar ook vaak verdacht wordt gezien. Maar ik denk ja. dat zeker uh, het internationale Rode Kruis ja. zou daar een ja. goede rol in kunnen ja. spelen. Zou, als zich ook niet kunnen bedenken dat het. Ik wil niet zeggen dat het hem helpt, of dat hij in een beter boekje komt te staan. Hij hm. zal er in elk geval niet in een slechter boekje door komen te staan. Als hij zegt, als het puur gaat om humanitaire hulp, mm -hmm. zijn jullie welkom. We controleren, maar jullie zijn welkom. Nou, wat zijn ik heel, heel jammer zou vinden, is dat eigenlijk mensen eigenlijk zo nadenken... over de grote politieke oplossing, dat ze ja. die in de weg laten staan... van simpele afspraken over humanitaire hulp ja. die wel het gebied in mag. Want mm. Je ziet eigenlijk de inspanning niet echt nee, komen. Nee, ik, ik denk dat iedereen nog steeds hoopt... dat Assad binnen een paar dagen of een paar weken echt het regime verkruimelt. En hij zijn macht verliest. En daarom eigenlijk nog geen trek hebben... om na te denken over oplossingen die eigenlijk meer van de middellange termijn of zo. Precies uitgaan. voor daarna, ja. de periode ja. daarna. Ja, of uh, nou niet ge... zozeer daarna, dus daar ja. denkt iedereen aan en niet inderdaad voor de periode ja. van ja. nu. Nee, maar die periode ja. van nu, die duurt die kan, al heel ja, erg lang. Die duurt al ja. twee en, jaar uh, of anderhalf jaar precies. Dus ja. die periode ja. van nu en dat is natuurlijk ja. altijd de humanitaire boodschap. Je mag de politieke mm -hmm. oplossingen op termijn... Ja. mag je eigenlijk niet uh, in de weg laten staan nee. van de noden ja. van nu. Maar er zitten misschien ook en wel die conflicten zei door... tussen humanitaire organisaties, denk ik. Hè? Dus het Rode Kruis, dat meer hulp wil verlenen... zou hier op gespannen voet staan met Human Rights Watch Want? of anderen. Nou, maar die zouden hu Human Rights Watch is natuurlijk ja. geen humanitaire organisatie. <laughs> uh, de, het is dat, dat is organisatie. een mensenrechtenorganisatie. Ja. Ja. Maar het is ook dus... redelijk humanitair, vind ik. <laughs> maar die, jawel, maar die, die hebben natuurlijk ook een politiek mandaat, maar die zijn ook bezig om zou, politieke veranderingen te ja, brengen. Maar zou daar dus ook niet genoeg eenheid zijn aan die kant? Maar er hoeft ook... eigenlijk geen eenheid te zijn. Want de humanitaire mm -hmm. organisaties hebben gewoon echt een heel ander werkterrein. Ja, ja. Ja. En die humanitaire organisaties... Nou, ik dacht dat je dat ging zeggen. Want dat is ook zo. Ja, ja. Die zijn namelijk ook niet altijd op één lijn. Nee. En waren die konden die maar met elkaar ja. beter tot een agenda komen... Ja. die ze ook neer kunnen leggen ja. bij de wereldleiders. van Dit is wat wij willen, dit is de kansen die wij zien... dit is hoe wij samen humanitaire maar dat hulp willen leveren. Maar dat, en dat wordt, ik zie het niet. Thea, dat wordt, en dat wordt nog eens heel veel nijpender. Uh, er bereikt ons net een bericht van artsen zonder grenzen. En die maken zich enorm zorgen, want wij zijn allemaal hier heel erg blij... dat de lente op uitbreken staat. En niks van gemerkt vandaar overigens. Maar goed, en dat is daar dus ook zo, maar dat is helemaal niet fijn... want met de lente komen de ziektes en de diarree, en de cholera, en noem het maar. Ja, en een paar maanden geleden was het natuurlijk uh, het verhaal... van de winter is het ergste wat er is. De, alle seizoenen hebben hun nadelen. En waar... Je vindt het een beetje gezeik? Nee, helemaal niet, mensen. want ik, ik snap heel goed... dat ze iedere aanleiding aangrijpen om weer aandacht hiervoor te vragen. Want het is ja, ja. van absurd dat er zoveel aan de hand is... en er zo relatief weinig aandacht ja. voor is... De situatie in die kampen is dramatisch, maar ook binnen Syrië ja. is de situatie dramatisch. Ja. Ja. En het is heel jammer dat er gewoon eigenlijk relatief weinig organisaties, uh, ja, een aantal organisaties zitten er met miljoenen, maar heel weinig relatief zitten er gewoon bovenop. Ja. En dat ja. is jammer. Wij zijn, want Nederland voelt zich ook niet echt heel erg betrokken, Jacco, bij nee. de oorlog. Hoewel daar enigszins verandering in zou kunnen komen. Ja, nou ja, het valt in ieder geval op dat natuurlijk een aantal jongeren van islamitische. Uh, van, die het islamitisch geloof aanhangen. zowel Marokkaanse jongeren als ook uh, zeg maar autochtone bekeerlingen en dergelijke. het gevoel krijgen. Uh, dat ze nu iets moeten gaan doen, dat het zo urgent is... Ja. en dat niemand iets doet. Dat is weer twaalf ja. Belgen omgekomen. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus en dat die over, rol dus aan hun toeval. Ja. Ja, over, ja, over die ja. slachtoffers. Een heel curieus stuk in de Herald Tribune van morgen, Thea. Uh, uh, de Verenigde Naties, iedereen die baseert zich... die heeft het heel uh, uh, uh, pseudo-wetenschappelijk... over zoveel slachtoffers daar, zoveel dit, ja. zoveel zus... is gebaseerd op de waarneming van één man... op een zolderkamertje ja. ergens in, in een vervelende uh, Engelse ja. industriestad... Ja. En die belt dan met vier, vijf vrienden in Syrië. En op grond daarvan worden deze slachtoffercijfers be bepaald. De man heet A. Abdul Rahman. Hij is en 42 jaar. Hij is jaar. officieel de Syrian Observatory for Human Rights. Ja. Eén man. Hoe moeten we dit nou zien? Nou ja, ik moet er erg, gezegd, erg om lachen. Ja. Het, is, uh, het verbaast op een bepaalde manier niet. Want dit soort observaties, nou, dit is wel een heel extreem voorbeeld. Maar natuurlijk zijn die getallen, die zijn, uh, die natuurlijk moet je. Ik neem die getallen nooit zo serieus. Van hoeveel zitten hier nou en hoeveel nee. zitten daar? Want we kunnen het eigenlijk niet weten. Je weet dat. Tegelijkertijd okay zie je nee. dat het er heel veel zijn en dat de nood heel groot is. Dat zegt iedereen ja. die, er, die een halve stap in Syrië zegt. Nee, okay, nou, nee, dit, of er ze nou vier ja. of vijf miljoen zijn. Ja. Ja. En iedereen is okay. wel eens weggezept, denk ik, als je weer zo'n filmpje ziet. Dus ja. het is zo akelig om te zien. dat Het is duidelijk dat het leed heel groot is. Ja. Ja. Ja. Oké, okay, ja. nou, tot slot Egypte. De sectarische spanningen in Egypte lopen hoog op. Dus begin van het weekend uh, zijn er gevechten geweest... tussen moslims en ja. kopten. Dat is een christelijke secte van toch uh, uh, 10 van de bevolking. Ja, het is iets minder trouwens. Hoor. Uh, ja? Ja, okay. is, uh, maar hoeveel miljoen zijn het? Over 6 Orde miljoen op een bevolking van 77 nou, miljoen. Nou, dus, oké. Ja. Maar ja. dat zijn er toch heel erg ja. veel. Ja. Um, en heel, heel veelzeggend leek mij detail. Ja. Uh, die gevechten die braken uit. En die kopten die kregen flink een uh, uh, uh, uh, uh, uh, klop. Ja. Uren later ja. was de politie er pas bij. Ja, ja. nou, het was voor mij, dus mij was Tenminste, er waren een aantal incidenten. Maar soms was de politie er gewoon bij. Hmm. En deden deed niks. Of hielp deed zelfs. De mee. De, ja, deden mee. Dus de aanvallers werden geholpen. Um, um, Waarom laat Moersa de president dat Moorsi... zo ver komen? Ja. Moersi bedoel ik. <laughs> ja. Uh, hij durft het denk ik niet aan te pakken... Uh, omdat hij steunt op de rechtse hoek van uh, de islamistische beweging. Mm. Dat is zijn, uh, zijn zeg maar, natuurlijke uitvalsbasis. En als hij die zou kwijtraken... Zou hij, eigenlijk blijkt, blijft, blijkt dus wel dat hij een heel zwakke president is. Hoewel hij zo sterk leek hè, in het begin... omdat hij uh, een aantal gevestigde machten tegen zich in het harnas uh, uh, joeg... en dat met succes eigenlijk doorstond... Eigenlijk blijkt toch relatief zwak te staan. Want hm. hij, hij heeft juist, juist als hij die achterban zeg maar enigszins zou controleren, zou hij de kracht hebben om een agenda uh, op tafel te leggen, die eigenlijk voor Egypte ook voor de economie, bijvoorbeeld de economische ontwikkeling in Egypte ja. veel gunstiger zou zijn. Ja. En hij durft die mensen dus blijkbaar ja. niet tegen de haars te strijden. Na ja. de omwenteling in Egypte krijgen we onmiddellijk, iedereen, je kon erop wachten, uiteraard er hoef je geen wetenschapper voor te zijn. Politieke spanningen, tussen allerlei groeperingen enzovoort. Nu. Steeds meer berichten over religieuze spanningen. Is het nu zo dat die spanningen in het land zich uitsluitend toespitsen op die religieuze uh, uh, tegenstellingen? Nou, dat denk ik. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Want ik denk oh. dat economische tegenstellingen ook nog heel zijn. En je weet ook soms niet wat religieuze tegenstellingen zijn. Ja. Want die zijn ook soms politiek. Want ik weet, ik las ergens de, de, die, die koptische kerk, die heeft ook gewoon. Uh, die heeft ook campagne gevoerd tegen, ja. tegen de president in, ja. in, in, in, in de verkiezingstijd. Dus ja. daar dat loopt door elkaar heen. Religie gewoon. en politiek loopt ook allemaal door elkaar heen. Ja, dus zij zit natuurlijk ook zeer vanuit ja. de politiek zit er natuurlijk ook naar ja. die kerk. Dus ze hebben nu een nieuwe paus. maar ja. Ja. dat wilde ze ook zo op Mursi. Uh, ja. En die heeft exactly. gezegd: u beleidt het met de mond, maar in daden. Wat jij al zei, ja. Jacco, ja. zie ik helemaal niks. Nou, er ja. zijn dit die sectarische spanningen. We hadden natuurlijk gisteren ook het bericht dat een Nederlandse ja. journaliste ja. was opgepakt, omdat zij bezig zou zijn, de westerse cultuur op te leggen aan Egyptenaren, een gevaar voor het ja, land. Ze is opgepakt in de door, een, in de reentje, door een burger. Door ze was een bezig burger, met interviews. Ja, ja. De rechter heeft het ook volstrekt niet serieus genomen. Nee, en heeft gaan. er wel weer vrijgelaten. Ja, ja, ja. Maar je kan je voorstellen dat mensen hier in Nederland en in Europa... wat geld geeft aan de mm. democratische omwenteling in ja. Egypte... zich een beetje op het hoofd krapt. En ja. zegt, we moeten natuurlijk geduld hebben. Ja. Maar gaat dit de goede kant op? Ja. Nou, ik denk ja, niet dat het in alle aspecten de goede kant op gaat... maar tegelijkertijd moet je natuurlijk wel erkennen... dat die landen vooral voor zichzelf moeten zorgen. En dat wij daar uh, met goede ideeën... en de EU heeft daar een taak... de Nederlandse regering op zichzelf heeft daar een taak... ook allerlei civilse, uh, of humanitaire organisaties... Uh, op het gebied van uh, mensenrechten dan... Uh, hebben daar een taak. Uh, um, maar uiteindelijk moeten de Egyptenaren daar... hopelijk in meerderheid uh, zich achterstellen. En als het niet zo is, dan kunnen we daar... ja, kunnen we protesteren daartegen... Maar daar houdt het mee op. Nee, maar ik bedoel, dan kan je ja. op een bepaald moment dus ook zeggen... dan stoppen ja. we ook met hulp. Dat is nou, ja, zeker, ik denk wel dat er op een gegeven moment een punt moet komen... dat je in ieder geval uh, uh, met bepaalde aspecten van de hulp... of met hulp tot een bepaald niveau... Uh, dat je in ieder geval gaat zeggen... bepaalde dingen, daar gaan we voorwaarden aan stellen. Thé, ja, dat is jouw ja. winkel, vind je dat ook? Ja. Kan je zo hard zijn, moet je zo hard zijn? Nou, is dat al hard? Ja. Nou, je, dat lijkt me de, heel ik... logisch. Ja. Ja. Nou ja, ja, sorry. ja, dat kan ja. beide waar zijn. Ja. Ja. Thea? Nee, dat, dat je hulp op zekere, op zekere momenten inzet om ook zeg maar, politieke doelen te bereiken voor ontwikkelingssamenwerking. Hmm. Ja, zie je dat altijd gebeuren. Ja. Dus dat is zeker ook ja. legitiem. Hmm. Okay. Je hoeft niet zomaar blindelings alles weg te geven. Nee, dat ja. lijkt me heel verstandig. Thea Hilhorst, heel hartelijk bedankt. Hmm. Dank jullie wel. En Jacob. Spekelder. Voor het eerst deed hij mee met ons buitenlandpanel ook bedankt. En naast hem is aangeschoven Tim Overdiek... want die gaat zo meteen vrolijk verder met het Radio en Nieuws Voor het eerst. We hebben lopend nieuws de komende uren. Het traceren en terughalen van 50 miljoen kilo rundvlees. Dat is ja. een gigantische hoeveelheid. Het wordt een gigantische operatie. Maar wij hebben op dit moment vooral gigantisch veel vragen uh, over deze. Uh, ja, over ja, ook ook onderwerp. Ook altijd weer onmiddellijk je opmerking erbij. En het is niet gevaarlijk voor de volksgezondheid. Nee. En dat dat weten ze toch helemaal niet. Intrigerend. Aanzoeken ja. Ja. Gaan Tim. we doen. Tim zijn eerste Verlof vraag uh, ik schrijf hem <laughs> even op. We hebben ook de, de, de kunstcollectie die cadeaus is gedaan... aan het Metropolitan Museum of, Museum of Art in New York. Schilderijen met een waarde van 1 miljard dollar. We gaan eens kijken hoe Nederlandse musea kunnen leren... van dit soort lieve cadeautjes van gulliggevers. En gaan we het net als gisteren ook weer hebben over schapen. Want het volk is in het geweer gekomen tegen de, voor de bedreigde kunnen schapen... Ja, uh, ja. om die te redden van het slachthuis. Dit is Radio 1. Maar eerst nu het NOS-journaal met Mark Visser. Ja, Tim had het er al over. 50 miljoen kilo rundvlees moet van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit worden teruggeroepen. Er zit mogelijk paardenvlees in. Omdat de herkomst van het vlees niet duidelijk is, kan de voedselveiligheid van het vlees dus niet worden gegarandeerd. Het is voor het eerst dat zo'n grote hoeveelheid vlees in Nederland wordt teruggeroepen. Over een paar minuten dus in het Radio 1 Journaal. Economieredacteur Gerjan Dennekamp hierover. De griepepidemie die al 16 weken in Nederland woedt... is sinds vandaag de langsdurende epidemie in 20 jaar... heeft onderzoeksinstituut Nivel bekendgemaakt. De griep houdt zo lang aan vanwege de lange periode vorst in Nederland. En daarnaast heersen er verschillende soorten griepvirussen tegelijkertijd. Schiphol moet van kartelwakend ACM opnieuw zijn huiswerk doen. Luchthaven weigert al jaren om vliegtuigmaatschappijen en Transavia te laten aanmeren aan de Hapier. ACM vindt dat de luchthaven de weigering van Transavia onvoldoende heeft onderbouwd. Hapier is in 2005 speciaal voor prijsvechters gebouwd. Transavia zegt in het parool jaarlijks miljoenen euro's duurder uit te zijn, doordat het de Hapier niet mag gebruiken. De Syrische radicaal-islamitische rebellengroep Al-Nusra heeft zich officieel loyaal verklaard aan terreurorganisatie Al-Qaeda. De leider van Al-Nusra zegt in een audioboodschap dat hij Al-Qaeda's leider, Al-Zawahri, zal gehoorzamen. Al-Nusra dook begin 2012 op in de strijd tegen het regeringsleger van president Assad. Strijders van Al-Nusra staan erom bekend dat ze doorgaans veel beter getraind en uitgerust zijn dan de strijders van het vrije Syrische leger. En Willem Holleder is weg bij Motoclub No Surrender, bevestigt zijn advocaat. Motief voor Holleders vertrek is niet bekendgemaakt. In februari werd bekend dat Willem Holleder vicevoorzitter was geworden van de Amsterdamse afdeling van de pas opgerichte Motoclub No Surrender. Dat is een afsplitsing van Motoclub Satoudara. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. En verkeersinformatie krijgt u van Wijnand Zwaan. Een paar opvallende zaken in deze spits. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht, er staat tussen de Afrit sint Nikkels-Grestel en de Afrit Kerkdriel 6 kilometer fiede, stond een kapotte vrachtwagen, maar de rijbaan is inmiddels vrij. Aan het begin van de spits gebeurde er een ongeluk op de A10 Zuid richting Amersfoort. Voor de Afrit Rij nog 5 kilometer fiede, maar alle rijstroken zijn wel weer open. De N11 Bodegraven richting Leiden is dicht bij Alfa aan de Rijn en dat komt door een ongeluk. Tom -tom. In het hele land vind ik mijn weg, dankzij mijn TomTom. -tom. Met ParkLine parkeer ik overal, waar ik ook kom, kom. <lacht> Zo makkelijk kan het zijn. ParkLine. Now boarding. Alle passagiers voor Barcelona, Venetië, Nice, Kopenhagen, Berlijn of Londen. Ontvang nu twee vliegtickets bij één jaar NRC Handelsblad of NRC Next... voor slechts 24,95 per maand. Ga naar nrc.nl slash vliegen...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 Goedemiddag, je bent een rund als je met vlees stunt. En al nou helemaal met rundvlees. 50 miljoen kilo moet uit de Nederlandse handel. Een gigantische operatie. Maar eerst antwoord op de vraag... wat is waar en wanneer? Door wie fout gedaan? Dan de fouten in de huizenmarkt. Dankzij een parlementair onderzoek weten we hoe het zo mis kon gaan. Wat kunnen we leren van de kennis van nu? Vragen we aan hoogleraar Peter Boelhouwer... die alles weet van de woningmarkt. Josephine Trehi gaat deze middag internationaal. Nou ja, ze gaat een klein stukje de grens over met België. Dus kijken we die Belgen bezield. Een tolvignet. Straks betalen wij, Nederlanders, geld om door België te mogen rijden. Dat vraagt om helderheid. En die helderheid die krijgt u dit Radio 1 -journaal. We zijn er tot half zeven vanavond. En weer is er gedoe. Gedoe over paardenvlees, over rundvlees. In 50 miljoen kilo rundvlees is mogelijk paardenvlees vermengd. Ook is de herkomst van het paardenvlees niet duidelijk. Redacteur Economie, uh, Gert-Jan Dennekamp, uh, waar gaat het daarom? nou om? Het gaat om een Nederlands bedrijf dat in Os is gevestigd. Vleesgroothandel Willy Selten die heeft rundvlees uh, verkocht. En mogelijk is dat vermengd met paardenvlees. In ieder geval, zoals je al zei, is de herkomst onduidelijk. En daarmee is de voedselveiligheid van dit vlees kan niet worden gegarandeerd. En daarom is het niet veilig om te eten. En dus moet het teruggehaald worden. En daarom deze oproep, 50.000 ton, dus 50 miljoen kilo vlees... moet uh, weer teruggehaald worden. Niet veilig om te eten, dat wil ik even, daar wil ik even op inzoomen. Wat betekent dit voor de volksgezondheid? nou Er zijn geen concrete aanwijzingen dat die in het geding zou zijn. Alleen, men heeft niet goed kunnen constateren waar het vlees vandaan kwam. En omdat dat onduidelijk is is het eigenlijk niet geschikt voor consumptie. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus het betekent niet dat het giftig is of dat je er dood aan gaat. Uh, er zijn vragen over de herkomst van het vlees... en mogelijk gaat het om paardenvlees... en dus moet het worden teruggeroepen. Hoe zijn ze erachter gekomen? Nou, er liep al een onderzoek naar uh, dit bedrijf. Eigenlijk had uh, de toezichthouder al sinds december... het vermoeden dat er hier iets niet uh, klopte. In februari is er een inval geweest. En dit is eigenlijk een vervolgstap uh, daarop. Toen is geconstateerd dat uh, er mogelijk paardenvlees in het vlees verwerkt is. En dat in ieder geval uh, de boekhouding een rommeltje was. Dat onduidelijk is waar het uh, terecht is gekomen... en waar het in verwerkt is. En uh, daarom dus nu ook deze unieke actie. Want normaal gesproken moet een producent... Zeg, maar zelf zorgen dat het vlees weer teruggehaald wordt. Maar nu wordt dat een beetje over het hoofd van dit bedrijf heen uh, gedaan. en wordt er een oproep gedaan aan uh, 130 Nederlandse bedrijven... en 370 bedrijven in heel Europa. Omdat we in ieder geval zeker weten dat paardenvlees van dit bedrijf... of althans rundvlees uh, dat verkocht werd als rundvlees... maar waar paardenvlees in zat, verkocht werd... en uh, is opgedoken in ravioli bijvoorbeeld in uh, Duitsland en Oostenrijk. Maar dat is toch een onmogelijke taak om al dat vlees die 50 miljoen kilo rundvlees van de afgelopen twee jaar te traceren? Ja, dat wordt een hele lastige klus. Uh, op zich zouden de systemen zo moeten zijn dat het wel klopte... maar bij dit bedrijf bleek het al niet op orde. Maar aan de bedrijven waaraan is geleverd wordt nu uh, uh, gezegd... Uh, haal dit bedrijf, uh, vlees uh, terug, of traceer het in ieder geval. En die hebben misschien ook wel weer doorgeleverd. Hè? Die hebben misschien dit vlees verwerkt inderdaad in uh, tortellini of ravioli... en die hebben het weer doorverkocht. Dus het wordt inderdaad een gigant van een operatie. Want vlees van de afgelopen twee jaar... maar ook vlees wat nog vers in de schappen ligt, is dat Nou, mogelijk? het gaat om tot, uh, uh, uh, tot begin dit jaar uh, zou het uh, uh, uh, vlees geproduceerd zijn. En ze dus dus kan die nog ook diepvrieslandtijden. Dan heb je het over diepvriesmaaltijd. Het kan ook natuurlijk heel goed in een opslag liggen. Punt is, we weten het niet. Als we het wel wisten, dan kon het natuurlijk heel duidelijk gezegd worden... daar ligt het en daar moet het worden teruggeroepen. Dit is echt een actie. Haal het terug. En misschien krijgen we uiteindelijk te horen dat vlees dat recent verkocht is, ook misschien nog bij ons in de koelkast ligt. Maar dat moeten we allemaal nog horen of dat uh, onderdeel uitmaakt uh, van deze terugroepactie. Het nieuws tot dusver, de Gert-Jan Dennenkamp. Na vijf uur spreken we met uh, iemand van de voedsel en ware autoriteit. Want deze vragen zijn nog niet allemaal beantwoord. Je hebt je best gedaan, maar <laughs> er is nog een hoop nieuws nog niet bekend. Dank je, tot dusver. Huizenprijzen zijn tot tussen 1995 en 2008 explosief gestegen. Huizenkopers konden veel te makkelijk grote sommen geld lenen en daardoor stegen de huizenprijzen enorm. Dat concludeert een onderzoekscommissie van de Tweede Kamer in een vandaag gepresenteerd onderzoeksrapport. Margreet Boer, je hebt dat rapport helemaal goed doorgelezen. Geluisterd naar de voor en de tegenstanders. Welke fouten zijn er gemaakt? Laten we daar eens mee beginnen. Nou, ja, grofweg springen er dan twee dingen uit. Eén, um, er zijn veel te weinig huizen gebouwd in die tijd... terwijl heel veel mensen om hun huis zaten te springen. En uh, dan had je gemeenten en aannemers... die bouwden uh, ook nog veel minder huizen dan ze eigenlijk konden en mochten. En die speelden onder één hoedje. Ze hadden niet zo'n uh, veel boodschap aan het feit dat mensen allemaal een huis hadden. Zij wilden vooral geld verdienen, ze hadden één gezamenlijk doel. En dat was dus geld maken. En dat lukte heel aardig, vooral als er schaarste is. Hè. En het andere is dat mensen uh, makkelijk geld konden lenen... en ook heel veel veel geld konden lenen hè, bij een bank. Uh, soms konden mensen een hypotheek krijgen voor zes, zeven keer hun inkomen. Nou, en zo werd die huizenmarkt dus een enorme zeepbel. Dat zegt uh, commissievoorzitter Kees Verhoeven van D66. Iedereen rekende zich rijk. De banken, de projectontwikkelaars, de aannemers, de gemeente, de huizenkopers en de Rijksoverheid. We gingen in oneindige prijsstijging geloven. Zonder te beseffen dat die prijsstijging bijna één op één met schuld gefinancierd werd. Waarschuwingen van toezichthouder DNB en later de AFM, de Autoriteit Financiële Markten, kwamen laat en waren niet krachtig genoeg. Niemand luisterde. Niemand luisterde. Nou, dat is nu. Uh, heel veel huizenbezitters uh, denken, misschien had ik maar geluisterd. Ze zitten hoe dan ook met de brokken op dit moment. Ze hebben een hypotheek die hoger is dan de waarde van hun huis. In veel gevallen. Wat hebben zij aan dit rapport? Nou ja, zij hebben eigenlijk helemaal niks aan dit rapport. Want als je nu in de problemen zit, dan helpt het rapport niet. En dan zegt de titel van het rapport misschien wel genoeg. Want de titel heet Kosten koper. En dat is eigenlijk de situatie van nu. De consument zit eigenlijk nu uh, ja, met de kosten. Hè, die zit met de brokken. Uh, het rapport wil vooral zeggen hoe voorkomen we dat dat weer gaat gebeuren? En dan zegt de commissie eigenlijk... Ja, de overheid moet veel actiever ingrijpen. Dus als er te weinig huizen worden gebouwd, moet de overheid sturen. En als de prijzen gaan stijgen en je ziet dat huizenprijzen weer enorm gaan stijgen... dan moet de overheid ingrijpen en dan moet de overheid ervoor zorgen... dat mensen gewoon niet zo makkelijk kunnen lenen als ze konden. En met die sturing, dus zowel op het aanbod en de vraag... maar ook niet zo makkelijk kunnen lenen, zegt de commissie... dan zou je die enorme prijsstijgingen moeten voorkomen. En dat is dus een advies voor als het weer zover is... want op dit moment uh, stijgen de prijzen absoluut niet. Uh, ziet de Tweede Kamer dat wel zitten, dat advies? Nou, dat is opmerkelijk. Dit onderzoek is een jaar geleden gestart... omdat de politiek zo verdeeld is over de woningmarkt. Daarom kon er eigenlijk ook niks gebeuren. En het rapport is nou een paar uur geleden gepresenteerd... en de verdeeldheid is er alweer. Of nog steeds, zou je misschien kunnen zeggen. Want als je dan de regeringspartijen vraagt... Uh, vind je ook dat de overheid zou moeten kunnen ingrijpen? Bijvoorbeeld als het gaat om kredietverlening. Nou ja, dan reageren Partij van de Arbeid en VVD verdeeld. Luister eerst maar even naar Jacques Monaas van de Partij van de Arbeid. Het gaat erom dat de overheid zorgt dat ze als marktmeester opkomt voor de belangen van kopers en huurders. En dit rapport laat zien dat er de afgelopen tien jaar vooral is opgekomen... voor de belangen van projectontwikkelaars, van banken, van bouwers en van lagere overheden. En daar moet paal en perk aan worden gesteld. Een eerlijke prijs. En als dat niet gebeurt, dan heb je een strenge marktmeester nodig. Dan heb je de overheid nodig die ingrijpt. Ik denk dat de oplossing ook niet meer overheid is. Ik denk dat de oplossing is meer concurrentie en meer transparantie. Dus niet zozeer meer overheid met meer prijsneugeling. Want we hebben gezien waartoe dat leidt binnen de huursector. Uh, wij denken niet dat dat de oplossing is voor de koopsector. Ja, en dat was Barbara Visser van de VVD. Nou ja, duidelijk is dus dat de partijen elk weer met hun eigen politieke bril hiernaar kijken. En dus of die goed bedoelde adviezen echt beleid gaan worden. Dat is nog erg ongewis. Zonder politieke bril spreken wij na vijf uur met hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer... om eens te kijken wat de aanbevelingen zouden kunnen betekenen voor de huizenbezitters. Maar geen boer in Den Haag, dankjewel. In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Een dagje shoppen in Antwerpen of op doorreis naar de camping in Frankrijk. Vanaf 2016, het duurde nog even, maar vanaf 2016 zouden we moeten gaan betalen om door België te mogen rijden. De ANWB is het daar niet mee eens en is een actie gestart. Bij de grens, Hazeldonk volgens mij, Josephine hier? Ja, sta, ben ik. Sta jij op het punt om België in te rijden? Hè? De toekomst zou dat dus met een speciaal vignet moeten? Ja, zo'n vignet, dat koop je dan via internet. Of voor twee weken, of voor twee maanden, of voor een jaar. Maar, ik weet, Tim, ga jij wel eens naar België? Jazeker. Ja, zeker. ja wie kent je Antwerpen, of Antwerpen of Brussel? Brussel zeker, ja. zeker, even een dagje een jaar. Ja. Ja, maar bijvoorbeeld ook zoals vandaag, ik moet dan uh, nu uh, werken in België vanmiddag. Ja, dat, dat gaat dan in de toekomst dan 7 euro kosten, dat soort dingen. De ANWB zegt erover uh, dat het niet goed is, die zijn er niet blij mee. Ze zeggen, er is ook geen alternatief. Want het is niet zo dat het alleen maar voor de snelweg gaat gelden. Het gaat ook voor sluiproutes gelden. Dus die zijn er niet blij mee. Ondertussen stap ik eventjes in de auto. Maar luister even mee, want ik heb ook gebeld met de Belgische ANWB, Touring. En die geven onze ANWB eigenlijk gelijk. Uh, wij zijn het niet eens dat de mensen moeten betalen voor ons wegennet. Want bij, in België gaat dat ervan uit dat men dat moet doen. Omdat er een onderinvestering geweest is. zoveel jaren. Uh, en dat men tot die maatregel is overgegaan. dat is een van de gevolgen daarvan. Het had niet het geval moeten zijn. Uh, als men uh, in België bijvoorbeeld. Uh, al die jaren lang uh, geïnvesteerd had in het eigen wegennet. Ja, hij begint al, hè, over die slechte wegen. En dat. Kan je je voorstellen, dat hoor je veel Nederlanders nu natuurlijk ook al zeggen. Moeten wij dan gaan betalen voor die slechte wegen daar in België? Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat de Belgen ervan vinden. Op weg naar België, goede reis, Josephine Trehi. Geen files is het bericht uh, wat ik doorkrijg. Geen AWB, Nou, dat is goed nieuws voor de mensen in de auto... hoewel ongetwijfeld ergens files zijn waar mensen niet mee zijn. Hoe dan ook, we gaan naar New York. Want een waanzinnig cadeau voor het wereldbefaamde... Metropolitan Museum of Art in New York. 78 cubistische werken, onder meer van Picasso en Braque. Een gift van miljardair Len Leonard E. Lauder. Oud-topman van Cosmetica, Concern S.T. Lauder. Hij heeft een passie voor kunst die hij vergelijkt met een verslaving. Ik love art, het is een passie. Very much similar to people who are drinking. or people who take drugs. It becomes an addiction. You want more and you want more. It's part of life. And it becomes very, very much part of Bye. my life. Onderdeel geworden van zijn leven verzamelen en nu dus weggeven. Frank Lichtvoet, goedemiddag. Goedemorgen. En goedemorgen voor u daar in New York. Voormalig yeah. cultureel attaché op het consulaat-generaal uh, in New York. En natuurlijk ook kenner bij uitstek van de New Yorkse kunstwereld. Wat is dit voor een man? Nou, het is een, het is een hele, het is een familie. De Lauder van En die zijn rijk geworden door, uh, door schoonheidsproducten. En de hele familie is in de kunst. Zijn broer is ook een grote verzamelaar. En uh, heeft een groot gedeelte van zijn collectie ook ondergebracht in een museum. Uh, dat is vooral Oostenrijk Oostenrijkse kunst. Schiele uh, en dat soort kunstenaars. Dat deed het uh, Nooie Museum. Uh, en hij is, uh, dit is de broer die uh, een grote verzamelaar is. Ze zijn ook allebei, uh, werken allebei of zijn allebei bestuursleden van grote kunstinstellingen. Um, deze lauder is, uh, is, is uh, in de Whitney, in het bestuur van de Whitney. En de andere broer is in het, uh, in het bestuur van uh, Museum of Modern Art. Oh, dus er zijn geen onbekende mensen dus in de kunstwereld en die nee, dan de, ook iets weg te geven. Ik, maar waarom, uh, geeft hij, waarom geeft hij zoveel schilderijen weg aan het Metropolitan Museum of Art? Nou, hij weet natuurlijk dat. Uh, dat in die collectie ontbreekt. Dat gedeelte van de moderne kunst of van de kunst eh, hebben ze daar niet. Dus hij weet als hij het weggeeft... dat hij, daarbij, dat hij zijn collectie een enorme zichtbaarheid geeft... in het in belangrijkste kunstinstituut in, uh, in de Verenigde Staten. Die zichtbaarheid is dus niet alleen voor de collectie... maar die zichtbaarheid is voor hem zelf ook. En dat is een van de redenen, denk ik, dat hij besloten heeft om het uh, om het Metropolitan weg te geven. En wat begrijp ik dan? Dan moet het boord van de Metropolitan ook nog eens een keer samen ke ge komen om officieel toestemming te geven voor deze gift. En ja, maar dat is zo logisch. Kijk, uh, zo'n museum krijgt natuurlijk enorm veel aangeboden. Want mensen vinden het natuurlijk prettig om hun collecties uh, onder te brengen bij een grote instelling, zodat die ook gezien, kun die ook gezien kunnen worden. Uh, het probleem is dat soms die collecties helemaal niet het niveau hebben dat het met wil. Dus ik geloof dat het meer een formele regel is uh, dat al die schenkingen worden beoordeeld door, uh, uh, door die besturen. Dus het is niet zo bijzonder dat, dat, uh, dat zij dat aanvaarden, maar dat, uh, dat is gewoon een regel. Ja, zijn er nog... Dat is op zich niet bijzonder. Zijn er nog voorwaarden verbonden aan deze gift? Nou, hij heeft geen voorwaarden verbonden zelf aan die gift en dat is tamelijk uniek. Want de meeste gevers, de meeste schenkers willen dat hun kunstwerken tenminste zoveel tijd uh, van het jaar of in een periode van tien jaar uh, getoond worden. Maar hij heeft het helemaal overgelaten aan de, aan de curatoren van het museum. En dat is, dat is erg grootmoedig moet ik zeggen. Dus hij, het is, het is, hij maakt het daarmee eigenlijk onpersoonlijker dan, uh, dan meeste, de meeste schenkers doen. Dus het zou best kunnen zijn dat een deel van die collectie ergens in een kelder verzeld raakt. Dat zou kunnen, maar die kans is niet zo groot... omdat de kwaliteit van de collectie zo ontzettend hoog is. Het is een, het, al die stukken, er was vanochtend een groot stuk in de New York Times... Eh, waar ook aangegeven werd welke, welke rol... Eh, die bepaalde kunstwerken hebben gehad of hebben... in de geschiedenis van de kunst en de ontwikkeling van de moderne kunst. Dus eh, eh, de kans dat die op zaal blijven, om het dan nou maar zo te zeggen... Zijn, is erg groot. Er zullen er zeker ruimte voor maken... Er komt een grote tentoonstelling in, in 2014 van de hele collectie. En natuurlijk zullen die dingen niet steeds, steeds allemaal op zaal hangen... maar ze zullen wel actief gebruikt worden in het museum, neem ik aan. Wat kunnen we daarvan leren hier in Nederland? Nou, wat ik, wat ik aantrekkelijk vind van het Amerikaanse systeem... is de persoonlijke betrokkenheid van iedereen die met het museum te maken heeft. En dat heeft ook te maken met het feit dat musea in de Verenigde Staten... privéinstellingen zijn. Die zijn opgericht door... Door kunstliefhebbers, rijke kunstliefhebbers in de 19e eeuw of in de 20e eeuw. En ze proberen, een, een uh, uh, die musea proberen juist een band te houden met al de mensen die verzamelen. Uh, dus wat, uh, wat vaak over uh, musea gezegd wordt, uh, ze verzamelen geen kunst, maar ver ze verzamelen verzamelaars. Zodat ze die kunst uiteindelijk krijgen. Uh, maar die persoonlijke betrokkenheid van, van de mensen bij het museum... dat geldt niet alleen voor de verzamelaars of de, de grote schenkers... maar die musea proberen echt iedereen erbij te betrekken. Ik ken eigenlijk niemand in mijn omgeving... die geen uh, ja. lid is van het Metropolitan Museum. Dat is zo'n gedeelte van de Amerikaanse cultuur dat je bijdraagt. En je probeert ook zoveel te geven als je maar kan. Ja. En dat is die, die persoonlijke betrokkenheid is, zou je misschien in Nederland uh, meer wensen... Het subsidiesysteem in Nederland waar de overheid uh, geld geeft aan instellingen om te bestaan... dat is nu, nu ook wel aan het veranderen, dat weet ik ook wel. Maar uh, dat heeft ook wel nadelen, hè, die... die uh... En de voor, de na, er zijn ook nadelen aan het Amerikaanse systeem. Ja, maar ik begrijp in ieder geval, het gaat om het uh, vriendschappen uh, niet alleen leggen, maar ook vooral onderhouden. En ik denk dat heel veel ja, musea vanuit de, de wereld op dit moment heel erg jaloers kijken naar het uh, Metropolitan Museum of Art. Met een uh, nieuwe schenking, een waarde van een miljard dollar. Frank Lichtvoet vanuit New York, dank u wel. En natuurlijk zijn er files 11 voor 5. Weinandswaan, vertel ze maar. Ja, maar het zijn er niet al te veel, Tim. 23 stuks. Een um, paar vallen op op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Daar staat voor de afrit Kerkdriel nog 4 kilometer file. Daar stond een kapotte vrachtwagen, maar de rijwaan is vrij. Een andere file die opvalt, die staat in Noord-Holland op de A7 richting Hoorn. Er staat tussen de afrit A van Hoorn en Hoorn 2 kilometer door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Het NOS Radio 1 Journaal. No! Another day, Jamie Lydell. Het is acht voor vijf. Gert Hiemstra, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we het maar meteen over morgen en overmorgen hebben. Dan zien we drie lage drukgebieden met elkaar stoeien. Leg ja. uit wat dat betekent. Ja, er ligt een, een lage drukgebied zeg maar voor de deur. Uh, Zo'n beetje boven Groot-Brittannië, boven de Atlantische Oceaan. En uh, daar zitten wat van die uh, kleine lage drukgebiedjes omheen. En die komen over ons heen. Dus het betekent dat wij uh, de komende twee etmalen uh, geregeld regen zullen krijgen... En uh, af en toe ook een droge periode, maar bijvoorbeeld vannacht gaat het weer regenen. Morgen overdag is het redelijk droog, maar dan in de nacht komt er weer een nieuwe. En dat gaat dan uh, een paar keer zo door. En uh, dat duurt voort tot en met vrijdagavond okay. en ook de nacht van vrijdag op zaterdag. Want laten we even vooral uitkijken naar het weekend, vooral zondag. Ja, um, nou eerst even de zaterdag, want dat is een beetje lastige dag, want dan is er weinig wind. Kunnen we wolkenvelden hebben, temperatuur is dan ook nog beperkt, zo'n... 12 13 graden, denk ik. Maar vooral zondag lijkt toch echt wel een mooie dag te worden... met een zuidelijke wind, zuid tot zuidoost. Uh, en temperaturen die kunnen oplopen tot een graad of 20 in het binnenland. En ik denk de wadden... Die blijven duidelijk achter qua temperatuur, omdat het zeewater nog koud is. Dus daar een graad of 12. Dus zeg maar ruwweg tussen de 12 en de 20 graden. Zo. Ja, en die lucht die komt is uit, afkomstig uit uh, Spanje en omstreken. Dus ja, daar is het nu al lekker weer. Nou, na twee dagen regen komt dus toch inderdaad die voorjaarszonneschijn. zonneschijn. dank ja. je dankjewel. Opnieuw is Duitsland onaangenaam verrast over de geheime praktijken van neonazis. Deze week werd een netwerk blootgelegd dat neonazis erop nahielden... verspreid over verschillende gevangenissen in Duitsland. Vorig jaar werd een extreemrechtse terreurorganisatie ontmanteld... die tussen 2000, van 2000 tot 2006 negen buitenlanders vermoordde. Uh, Wouter Meijer, ons correspondent in Berlijn. Wat is dit voor een netwerk, Wouter? Hoe kwamen ze dat op een spoor? Dit is een netwerk van rechtsextremisten. Het bestaat al langer, het is ook een keertje verboden... maar ze gaan nu onder een andere naam verder. Het doel van die groep is om neonazis, andere rechtsextremisten... in de gevangenis te steunen. En ze gebruiken daarbij codes, versleutelde berichten... om contact te onderhouden. En nu blijkt dat ze ook geprobeerd hebben... om contact te krijgen met Beate Tsepe. Zij is de enige overlevende van dat trio... dat verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op negen immigranten en één politieagent. En kennelijk hebben ze haar aangeschreven... maar het is niet helemaal duidelijk of zij nu ook contact met haar hebben gekregen. Wat ik niet begrijp, Wouter, is hoe, hoe, hoe het kan dat een land, Duitsland... dat zo op veiligheid is ingericht, dit soort dingen kan missen. Ja, dat is inderdaad vreemd, zou je zeggen, maar ook weer niet. De Duitse politie die heeft natuurlijk al heel veel dingen gemist. Hè? Die negen moorden op immigranten, uh, uh, Turken en één Griek. Daarvan hebben ze ook jarenlang gedacht... dat dat iets met de Turkse gemeenschap zou zijn... en drugs of Koerden of maffia, speelschulden. Ze hebben nooit gekeken of het iets met neonaties waren. Um, pas na de brand in die woning van die drie neonaties waar ze woonden... toen het bewijsmateriaal in feite op de stoep lag... toen zijn ze gaan kijken wat er allemaal gebeurd is. En kwamen ze erachter dat die het werk was van, van, van drie neonazies. Dus je moet zo langzamerhand toch denken... dat de Duitse politie en de recherche aan hun rechteroog blind zijn. Dat ze graag willen dat er geen racistische misdaden worden gepleegd. Dat wil natuurlijk iedereen. En dat ze, maar dat ze dus ook niet bij ze opkomt dat het wel zou kunnen gebeuren. Ze zien het gewoon niet. En dat allemaal in de aanloop naar het proces rond die neonazi moorden ja. die volgende week van start gaat, nietwaar? Met een hoop al alweer. Ja, precies. En daar gaat het bijvoorbeeld ook over de vraag wie er allemaal bij mogen zijn. De rechtbank in München, waar die rechtszaak dan begint, die heeft bepaald dat er 50 plaatsen zijn voor journalisten. Daar zitten dan geen Turkse media bij. Terwijl acht van de tien slachtoffers. Turken waren. Intussen is de Turkse ambassadeur en de koepel van moslims in Duitsland hebben zich allemaal gemeld, willen graag een plek in de zaal. Maar de rechtbank zegt: ja goed, iedereen die zich heeft aangemeld, hebben gewoon de eerste aanmelding hebben we genomen. Dus daar blijkt eigenlijk dat precies hetzelfde gebeurt. Dat die rechtbank geen rekening houdt met het idee eh, dat deze zaak in de hele wereld wordt gevolgd, zeker in Turkije. En dat men gewoon dat, dat iedereen wil weten wat daar gebeurt. Er zijn geen genoegen neemt met een paar juridische criminele kwesties. Wie heeft wie vermoord? Dat ze het als een. Juridische kwestie gaan, be gaan uh, beoordelen. En die Turken die willen gewoon graag veel meer weten. Vanuit Berlijn, Wouter Meijer, dankjewel. De magie die in Brooklyn begon. Komt naar Amsterdam. Barbara Streisand live in concert. Voor een betoverende avond. Met een extra concert op maandag 10 juni. In Dome in Amsterdam. Barbara Live. Met Chris Bouty. En special guests. Jason Gold en Roslyn Kind. Kaartverkoop start vrijdag 12 april. Via LiveNation.nl. Bonnetjes! Bonnetjes! Bonnetjes! Bonnetjes. Komt-ie! Bedolven onder bonnetjes van collega's voor het parkeren? Handig hoor, dat Parklijn. Niet meer eindeloos declareren. Zo makkelijk kan het zijn. Parklijn. Oh, wat is dat lang geleden dat ik aan zee was? Fantastisch toch? Ga nu ASN Ideaal sparen en help het Nationaal Ouderenfonds om duizenden eenzame ouderen een onvergetelijk dagje uit te bezorgen. U krijgt een mooie rente van 2%, maar de blije lach van een oudere is natuurlijk onbetaalbaar. Meer weten? Kijk op asnbank.nl. ASM Bank voor de wereld van morgen. Prettig weekend. AD Weekend is vernieuwd. Deze zaterdag in het nieuwe magazine. Jolanta op avontuur in Istanbul. Je kind opvoeden in de stad. Koop deze zaterdag het AD. Prettig weekend.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 BMW maakt rijden geweldig. AD Weekend is vernieuwd. Koop deze zaterdag het AD met het nieuwe magazine. Prettig weekend!